7 uur. Dit is Radio 1 met Bert van Sloten. Straks veel aandacht voor vluchtelingen. In Libanon zitten inmiddels meer dan 1 miljoen vluchtelingen uit Syrië. En in Zweden hebben steeds meer burgemeesters moeite met de groei van het aantal asielzoekers. Nu eerst het NOS Journaal met Donald Negens. De drie grootste toezichthouders in Nederland zijn opgegaan in één organisatie, de Autoriteit Consument en Markten. Het gaat om een fusie van de Opta, de NMA en de Consumentenautoriteit. De nieuwe organisatie is het aanspreekpunt voor consumenten voor onder meer het Belmenietregister en Garantieregelingen. Ook houdt de Autoriteit Consument en Markten toezicht op de telecomsector, postbedrijven en organisatie of bedrijven prijsafspraken maken. Door de samenvoeging moet er 3 miljoen euro per jaar worden bespaard. Voor het eerst in bijna 50 jaar verschijnen in Birma vandaag kranten van private uitgevers. Tot nu toe waren alleen door de staat gecontroleerde dagbladen toegestaan. Volgens journalist Minka Nijhuis in Birma lagen er vanochtend in totaal vier kranten in de kiosk. Het zijn uh, drie kranten die niet partijgebonden zijn. En één van deze vier kranten is een krant van de regeringspartij die gesteund wordt door de militairen. Maar de andere drie zijn private kranten die... Voor een deel in handen zijn van Burmeese zakenlieden. De Burmeese regering maakte eind vorig jaar bekend dat particuliere kranten vanaf vandaag weer zijn toegestaan. Tijdens de dictatuur had Burma drie officiële kranten. Journalisten van andere media werden volgens mensenrechtenorganisaties afgeluisterd, gemarteld of opgepakt. Sinds 2011 voeren de machthebbers in hoog tempo democratische en economische hervormingen door.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 De spanning tussen de Korea's blijft oplopen. Noord-Korea liet vandaag weten dat het voor geen geld afstand zal doen van zijn nucleaire wapens. Op een vakantiepark in Deurne in Brabant is een vrouw overvallen in haar vakantiehuisje. Dat gebeurde kort voor middernacht, vertelt de politie. Vier personen zijn naar binnen gedrongen en uh, zijn er uh, van doorgegaan met elektronica... De mevrouw is bedreigd met een mes uh, en geslagen, maar gelukkig is ze niet uh, gewond geraakt. En de daders zijn met onbekende bestemming uh, vertrokken. De politie weet nog niet hoe de overvallers het vakantiepark zijn opgekomen, want auto's zijn er niet toegestaan. In het noorden en oosten van Nederland zijn gisteravond tientallen paasvuren ontstoken. Ook in Espeloo kon de eeuwenoude traditie doorgaan. Daar werd rond 9 uur 500 kuub hout aangestoken. De paasbult was vanwege de droogte en de angst op een natuurbrand wel kleiner dan normaal. We hadden eerst een ander paasvuur gemaakt, dus, die hier over, tegenover staat. Maar uh, drie dagen van tevoren hebben we nog uh, deze kubus gemaakt. En dat is allemaal gelukt. En die kubus was ongeveer vier keer zo klein. Bij het paasvuur in Espeloo waren zo'n 2000 mensen. De maandelijkse test met de sirene gaat vandaag niet door. Normaal gesproken wordt op elke eerste maandag van de maand om 12 uur de sirene getest. Maar vanwege de tweede paasdag gebeurt dat niet. Nationale en religieuze feestdagen en op 4 mei Dodeherdenking herdenking wordt de Sirene nooit getest. De eerstvolgende test is maandag 6 mei. Dan het weer nog eerst nog wat nevel of mist. Verder geregeld zon. Later in het oosten wat bewolking, maar het blijft droog. Het wordt 4 tot 7 graden. De wind uit het Noordoosten is matig tot vrij krachtig. Morgen nog veel zon, daarna geleidelijk meer bewolking en vanaf donderdag wat winterse neerslag. Het NOS Radio 1 Journaal. Bert van Sloten. Het is koud dus, ook in Europa. Te koud, zoals in Duitsland. Dat wetter. Tagsüber im oosten en aan den Alpen nog etwas Schnee. naar Westen hin freundlich en trocken. Minus 1 bis plus 9 grad. Maar in Espelo hadden ze het gisteravond warm. U hoort straks een reportage over het paasvuur al daar. De minister Ploemen van Ontwikkelingssamenwerking is vandaag in Libanon. Ze gaat daar kijken wat de situatie van de Syrische vluchtelingen is. In Libanon zijn er zo'n 400.000 geregistreerd. Dat is het grootste aantal van alle buurlanden van Syrië. Het werkelijke aantal ligt veel en veel hoger. Sommigen beweren dat het aantal richting de 1 miljoen gaat. En dat begint in Libanon te zorgen voor spanningen. Het eerste wat minister Ploemen zal opvallen vandaag... is het ontbreken van grote georganiseerde tentenkampen... zoals die er zijn in Jordanië... Turkije en in Irak. Dat ze hier niet zijn, is een politieke keuze. Because we don't have a political decision to have camps. Because some of our partners is, they don't want to accept that, that there is something going on in Syria. Het is een politiek besluit omdat sommige partijen niet willen accepteren dat er iets aan de hand is in Syrië, zegt de Libanese minister van Sociale Zaken. En met sommige partijen doet hij bijvoorbeeld op de grootste regeringspartij, Hezbollah. We are divided here in the country. 50% of our people, of our politicians, of our political factions are with the Syrian regime. The other 50, and we are among them, are with the Syrian Revolution. We zijn verdeeld. 50% van de politieke partijen staat achter de Syrische regering... en de andere 50%, en daar horen wij bij, steunt de revolutie. Er is trouwens nog een hele andere belangrijke reden... waarom vluchtelingenkampen hier gevoelig liggen. Die zijn er namelijk al, al ruim 60 jaar. Daar zitten de Palestijnse vluchtelingen en die zijn nooit meer weggegaan. 400.000 geregistreerde Syrische vluchtelingen... Het zijn er, als je de ongeregistreerden meetelt, veel meer. En het komt bovenop de vele gastarbeiders uit Syrië. Die werkten bijvoorbeeld al in de bouw. Als je alles bij elkaar optelt, heb je hier een miljoen Syriërs op een bevolking van 4 miljoen. Ter vergelijking: stel dat er ruim 4 miljoen Belgen naar Nederland zouden vluchten. A political challenge, a Security Challenge. Het is een politiek probleem, een veiligheidsprobleem, een sociaal probleem en een economisch probleem... omdat er een tekort is aan basisvoorzieningen en aan werk, zegt de minister van Sociale Zaken. In de steden en dorpen waar veel Syriërs zitten worden ze voor heel veel problemen verantwoordelijk gehouden. En er zijn al gemeenten waar een officieuze avondklok is voor Syriërs... Problemen met de watervoorziening. Problemen met de elektriciteitsvoorziening en de afvalverwerking van zoveel extra mensen. De gemeenten hebben geen geld meer. En de landelijke overheid eigenlijk ook niet. We, are subsidizing the wheat flour. we cannot any more subsidize the wheat flour now because we are having one more million are sharing with us the food. We subsidiëren het graan, zegt de minister van Sociale Zaken. Maar nu kunnen we dat niet meer, omdat er 1 miljoen monden meer te voeden zijn. We zijn gefrustreerd. We hebben nog maar weinig gekregen van wat ons beloofd werd. We hebben tot nu toe eigenlijk helemaal niets gekregen. This is why the is the local and the de spanning tussen de bevolking en de vluchtelingen loopt op, zegt de minister. En als de strijd om Damascus echt losbarst... dan zal het aantal vluchtelingen alleen nog maar meer toenemen. Ik maak me grote zorgen, zegt hij. De situatie wordt steeds nijpender. Het verslag was van onze correspondent Sander van Horen. Vanavond zal minister Ploemen live vanuit Beirut meedoen aan die speciale uitzending. Die uitzending van Giro 555 voor de slachtoffers van de Syrische burgeroorlog. En later in deze uitzending gaan we ook met een van de presentatoren nog praten met Thijs van der Brink. Het is acht minuten over zeven. Het is koud. Een koud Pasen. Daar hebben wij niet alleen last van. Ook in heel Europa is het bibberige geblazen tijdens de, het zoeken van de eieren. Zo ook in Duitsland. Daar zit onze correspondent Wouter Meijer. Wouter Berlijn, hoe is het Paas weer daar? Uh, het is de koudste Pasen sinds 130 jaar, hebben ze uitgerekend. Het is nu min twee heb even gekeken, het sneeuwt nu eventjes niet... maar de afgelopen dagen viel er af en toe wel weer wat. Dus in tegenstelling tot kerstmis, toen het veel te warm was... hebben we nu wel Witte Pasen gehad. En in Berlijn was het uh, de koudste Pasen sinds 130 jaar. En de komende dagen blijft het ook koud. S'nachts lichte vorst en vanaf donderdag weer sneeuw. En klagen de Duitsers? Ja. Ja, iedereen klaagt, dat ja? is eigenlijk nog, dat, nog het ergste, vind ik altijd, van die kou en die lange winter. Kijk, gaan klagen. Je hebt hier sowieso lange winters en het probleem is altijd dat je daar niet in je eentje mee zit. Want dan zou je het nog weg kunnen stoppen. Maar omdat iedereen die je spreekt als eerste zegt, koud hè, of hoe gaat het met je nou? Ik ben wel depressief. Dus de kranten staan ook vol met tips wat je moet doen. Veel fruit eten, elke dag een half uur minstens naar buiten. Ook als je geen zin hebt, ontmoet van de krant, want anders word je depressief. Ja. En leidt het verder, behalve dit soort gesprekken die je liever niet voert, uh, tot problemen? Nou ja, niet echt hele grote, wel klein leed op de jaarmarkt in de Eifel. Bijvoorbeeld in het westen, er zijn 300 vlooien van het vlooiencircus doodgevroren. Ondanks dat ze in een piepschuimen bak zaten om ze warm te houden. Uh, maar ook andere dieren, echte dieren, die hebben er last van. Er schijnen veel trekvogels die al lang in de regio Berlijn hadden moeten zijn... Uh, weer terug te zijn gevlogen naar het zuidwesten, naar de Rijn. Uh, dus kraanvogels en ganzen die hadden hier al moeten zijn... maar ze zijn er nu toch nog niet. Uh, dat bevriezen ook jonge dieren die gewoon vanwege de natuur al geboren worden. Zelfs veldhazen, extra zielig met Pasen, eh, die bevriezen gewoon in het veld. En er waren hier ook paasvuren, daar kwamen ook veel minder mensen op af dan in andere jaren. En de trekvogels die we toeristen noemen? Nou ja, hier in gaat het heel goed. Er waren weer 2 miljoen mensen, of er zijn nu 2 miljoen mensen in de stad dit jaar voor de Pasen. Dat is blijkbaar het getal wat elk jaar ongeveer is, heeft de VVV uitgerekend. Eh, in Beieren doen de ski dus juist ontzettend goed. Iedereen daar uit de grote steden gaat de Alpen in, omdat er juist nu met die verse poedersneel hele goede pistes zijn. Dankjewel Wouter. En sterkte bij de laatste dagen van die echte winter. Het NOS Radio 1-journaal. Elke dag het nieuws uit binnen- en buitenland. Het is niet alleen kou in Duitsland, ook hier. Mijn Remmers is op zoek naar dappere kampeerders in Zeeland. Hij zoekt ze echt en zal dan de rits van de tent zo openmaken. En we hebben die paasvuren. En uh, gisteravond was het een beetje warm bij even die paasvuren. Want in uh, Espelo mocht wel een paasvuur branden. Op tientallen plekken in Gelderland en Overijssel was het vanwege de droogte afgelast. Maar in Espelo was het even slikken. Vorig jaar verbraken ze daar nog een wereldrecord... door een paasbult van 46 meter hoog te bouwen. Dit jaar was de bult wat bescheidener. De oorspronkelijke berghout van 2000 kubieke meter was namelijk afgekeurd. Te gevaarlijk vanwege het naastgelegen bos. Heb je meegebouwd? Nee, vanavond niet. Ik heb wel meegebouwd, ja. En hoe lang ben je ermee bezig geweest? En ja, nou, al voor deze bult, uh, maar uh, 2,5 dag. En die, die bult erachter? Ja, daar zijn we wel. Nou, uh, ja, we zo zijn we twee weken mee bezig geweest. En wat dacht je Heel toen je mooi. hoorde dat niet door zou gaan, misschien? Klopt. Arjan Stevens, het is een mooie kubus geworden, hè? Ja, dat is het. Hoeveel kub? Uh, 500 kuub is die, precies. En jullie hebben de reputatie dat jullie altijd de grootste stapel van Nederland hebben. Tja, de eigenlijke stapel ligt daarachter. Is uh, onthoofd als het ware. Uh, ja, dit is niet de hoogste denk ik dit jaar hè? Nee, dit jaar niet de hoogste, maar uh, wel de leukste. Schrok je toen je het horen kreeg dat het misschien niet door zou gaan? Ja, we hadden het al een beetje aan zien komen. Want uh, het was code oranje en uh, ja, eigenlijk, eigenlijk uh, ja, we zagen we het al een beetje aankomen. En, uh, maar ja, op het moment dat je het te horen krijgt is het toch niet leuk natuurlijk. En, uh, we waren ook al even boos, maar daarna hebben we gewoon, uh, de draad weer opgepakt en het uh, leukste verzonnen met elkaar. Want hoe lang hadden jullie gebouwd over de eigenlijke stapel, de eigenlijke bult? Nou, we waren vanaf november we al bezig met uh, hout halen. Zo. En vanaf twee weken voor Pasen uh, zijn we elke avond bezig met oppakken. Dat doen we met stijgers, tak voor tak gaat het allemaal omhoog. Kijk, en uh, we kregen drie dagen voor paas te horen dat die nieuwe gebouwd moest worden. Dus uh, toen zijn we met mannen en de bezig gegaan. Ah, ja. Dat heb je nog snel gedaan. Ja, vind ik zelf ook. Met hoeveel man? Nou, 50 man zo'n beetje. Zo. Dus. En wat gebeurt er dan nou met uh, de restanten daarachter? He, die bult die niet in de fik mocht. Die bult die gaat waarschijnlijk uh, in de, de komende weken een keer uh, in de brand. We gaan gewoon het weer in de gaten houden. En... Uh, en dan uh, pikken we een uh, geschikte datum ervoor uit. Gewoon twee keer feest hebben. Ja. Dat is weer het goede nieuws. Ja, dat klopt. Toch blij dat hij is doorgegaan, al is het in een kleinere vorm. Ja, daar zijn we wel heel, heel blij mee. Er kwam wel een beetje kritiek hier. Het is ook kort aan, uh, aan, aan het bosje, maar het is gewoon netjes, ja. Daar hebben we toch nog een paar en branden doet hij, want even nadat de fakkel bij die stapel is gehouden... of bij de bult, zoals ze hem hier noemen, uh, slaan de vlammen eruit. En grote rookwolken drijven richting de weg. En nu snap ik ook die borden die ik op weg hier naartoe zag. Borden langs de weg. Pas op, rookontwikkeling door paasvuren. Nou, die is al zeker. En ze zongen nog lang, en het bleek nog lang onrustig. Karin Alberts maakte de reportage. Steeds meer Zweedse burgemeesters... die verzetten zich tegen het toenemend aantal vluchtelingen in hun gemeente. Zweden, een land van 9,5 miljoen inwoners... behoort tot de top drie van Europese landen... met het hoogst aantal asielaanvragen. Scandinavië-correspondent Rolien Gruton... die dan pols bij een asielzoekercentrum in de stad Nürkepeng. Zo'n uh, zeven mannen zitten op een bankje, allemaal uit Kosovo... Uh, wat vindt u van de Zweden, zover u een indruk heeft kunnen krijgen? Kali de Zweden dat zijn aardige mensen. Ja, yeah, kind mensen. Is Zweden het eerste land waar u asiel hebt gezocht? Ja, dat is zo. En waarom Zweden? Maar we zien dat hier in Zweden beter is, want in andere landen, als je komt, dan woont je. In Zweden zeggen ze kunnen ze betere hulp krijgen en verwachten ze dat ze een verblijfsvergunning kunnen krijgen. They say that they heard it from people that it's better here. Yes, many people know that hier in it's better. Iedereen weet, uh, zegt ze, dat hier in Zweden dat je een grotere kans hebt om asiel te krijgen. Een grotere kans dan in andere Europese landen. De burgemeester van de gemeente Katrine Holm... heeft moeite met dit imago. Hij is een van de burgemeesters die die weigert om nog meer vluchtelingen aan te nemen. We hebben hier een groot gebrek aan huurwoningen, te weinig banen, te weinig geld. Voor een Somaliër die analfabeet is, kan het wel tien jaar duren voordat hij een baan kan vinden. En veel van deze mensen komen in de bijstand terecht. Dat kunnen we niet meer betalen. Het gaat ten koste van onze scholen, van de ouderenzorg. En ik merk het ongenoegen bij de bewoners. Bij Job. Hier een 32-jarige zweet die uit het uh, gemeenteloket komt. Uh, hij is uh, werkloos. Er is zwert in Katrinohorn, het vinden job. daar. Het is moeilijk, zegt hij, om hier werk te vinden. Hij heeft acht maanden al naar werk gezocht. Uh, Praktijkplaatsen als een Hij zegt er is een groot gebrek aan stageplaatsen. En die gaan in de eerste plaats naar immigranten. Wat is de oplossing dan? We naar de zussen op. We zijn eerste Hij zegt uh, meer geld naar de Zweden. De burgemeester van Katrine Holm die heeft gezegd dat hij niet meer. Vluchtelingen in Katrineholm wil. Uh, wat vindt u daarvan? En Hollamel. Helemaal mee eens. De Hollam. Daar lekker me En we hebben er genoeg. Oh. Hier drie mannen die ook uit het uh, gemeenteloket lopen. Waar komen jullie vandaan? Where, where do you come from? Syrië. Syrië. Alle drie uh, zijn ze vluchtelingen, alle drie Koerden uit Syrië. En hoe, hoe lang hebben jullie hier gewoond? Her? Ja? Stick Nieuw monarch. Ze wonen hier nog niet lang. Uh, van een half jaar tot uh, negen maanden. En, uh, wat vindt u van Zweden? Nice. nice. Perfect. Free. Ja, yeah, democratiek. Uh, het is uh, democratisch, het is mooi. Alles is goed. Do you uh, want to work here? Hoor? Ja? Hoor? Work. work? Yeah? work. You know, like a bus driver, or a taxi driver, or... Oh. Uh, student. Student, uh, doctor, ler leraar. Studeren, hij wil arts worden, of leraar. De reportage was van Rolien Creton. Dan is het nu tijd eigenlijk voor een beetje de moderne Bo Diddley... Katie Tunstel, Black Horse and the Cherry Tree.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 one Het geluid wat we hierna gaan horen naar Katie Tunstel moet zijn het geluid van een open zeppende rits Kamperen die zeggen: "Goedemorgen meneer Remmers. leuk dat u er bent." Goedemorgeneel om zo'n reportage te beginnen, ja. Ja? ja. Nooit gehoord? Ja. ja. Nou, vooruit dan maar. Zo. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja. Kom binnen. Juppa. Nieuwe voortent, hè? Ja, ja. We hebben pas gekocht, uh, dit seizoen hebben we hem gekocht... want de andere was versleten, we was tien jaar oud... dus uh, die begon al te lekken en uh, ja. ja, dat is vervelend dan, hè. Ik zie net dat u de iPad heeft weggestopt. Ja, ja die gebruik ik. Ik zie ja, de satellietschotel op de dissel staan ja. voor bij de caravan. Oké, okay, ja, we zijn. Nee, dit zijn de echte het kampeerders, hè? He? Ja, voor, voor het volhouden, hè? He. Ja. Vol, ja. In Zeeland je... aan het Veerse Meer op, ja, ja, op vakantiepark De Schotsman. Ja. Jongen, jongen, het is toch. Ja, nou is het afzien of valt het mee? Nee, het valt best mee. Het valt best mee. We hebben elkaar gewoon met de ringverwarming. Dus uh, s'avonds elkaar verwarming? Een ringverwarming? Ringverwarming. En dat. Uh, Gaat rond in de hele caravan dan, hè? Dan zet hem op gas en dan uh, stookt hij de kachel uit. En dan de ventilator aan, dan blaast hij door de hele kerven en blaast hij de warmte. Dus dit rug. is toch geen kamperen meer? Yes, dit is echt geen kamperen. Oh. Kom binnen. Ja, we gaan even binnen zitten. Dus kijk, Frankie die heeft al koffie gezet. Is het het hele seizoen? Gaan jullie het hele seizoen hier staan? Ja, alleen als het niet als het heel erg koud is. Ja, toch vervelend <laughs> na een tijd. De hele nee, tijd hetzelfde. Nooit, nee, nee? nooit. Je kunt je lekker wandelen, kunt je lekker fietsen. Nee, je had nooit vervelen. Waarom het Veerse Meer? Natuur, mooi? Nou, toen onze jongetjes nog klein waren, toen uh, wilden ze hier surfen. En later uh, wilden ze hier helemaal niet meer surfen. Toen waren ze te, waar, te goed. <tus> toen gingen ze naar zee. Ja. En uh, gingen ze van hier uit naar zee, dat kan natuurlijk ook. Ja. Dus jullie hebben, dachten, is... we gaan met Pasen al? Altijd met Pasen. Echt de die hè. Ja? Ja. <tus> Om, of, of wil hij zo nodig? Nee, nee, nee, nee. Nee, we willen samen. Ik ben altijd blij ja. als ik hier te kan. Het is ook de romantiek. Ik denk het. Knus, gezellig. Dat kleine bedje wat ik daar links zie. zicht <laughs> tegen elkaar aan. Het is wel een rotsoortje. Had het al die Ja, het is radio, zie je niks van. <laughs> ja. maar waar heb je het nou de hele dag zo samen over? Ja, dat zeggen we niet. We oh. niet alles blootgeven. Ja. <laughs> een beetje kaarten? Nee, nee dat nee? doen we niet. Nee. Wat doen jullie dan? Eh... Uh, elkaar spelen wat lief? <laughs> wat blief, dat is echt Nee, dan snap ik dat bed. Dan snap ik dat bed. We gaan aan de koffie. We, ko We gaan aan de koffie. Het is. Hè? Nee, nou niemand hoort het joh. Maar gek. Nou, het hele seizoen zeg. Houden mensen het vol, hè? Ja, dus, uh, we gaan hier vaak uh, wandelen en fietsen. En onze uh, kleinkinderen die komen hier. Die, onze oudste zoon die woont in Goes met zijn vrouw. En die heeft twee kleinkinderen. Oh. En die zien we dan wat meer. als we hier, uh, Want daar is wat dichterbij van Eindhoven. In het Kijk, komen, ze komen uit Eindhoven. Wij hebben al een paar reën gezien. Toen lagen jullie nog te slapen. Ja, zeker. Ja, ja, ja die zijn geschrokken van jullie gesnurk. <lacht> <lacht> Wij zitten aan de koffie. Het is gewoon luxe in de caravan op... Uh, de haringeter, zo heet het veld. Haringvreter, zo heet het veldje. De haringvreter. De haringvreter. In Zeeland, mijno Remmers bij de kampeerders. We hebben nog een paar heren op pad. Oud-premier Balkende en onze verslaggever Louis Dekker. Die zijn op pad met de milieuvriendelijke hybride Duitse auto... van de man die tegenwoordig partner is bij een adviesbureau. Als u al vroeg was ingeschakeld, dan hoorde u behalve de reën... ook dat ze een uur geleden de auto aan het ontdekken waren... door op allerlei knopjes te drukken. Als we deze auto een auto noemen, doen we hem eigenlijk tekort, Want dit heet in Playstation-termen een Grand Turismo, hè? Ja, dat is waar. Het is een, uh, inderdaad een GT, om ze zo even te noemen. Het is een uh, sportieve auto, een uh, echte sportauto. Dat blijkt ook uit het vermogen van de auto, 380 pk. Uh, rijdt fantastisch, ligt als een blok op de weg, uh, stuurt uh, heerlijk. Maar het is wel een hybride auto. En dat moet. Als het werk draait om duurzaamheid... dan kun je natuurlijk niet aankomen met een auto die 1 op 4 drinkt. Ja, dat is bij deze ook een niet het geval. Ik heb heel bewust gekozen voor, voor deze auto... omdat het hybride is, toch is een uiting van andere technologie. Het is ontzettend belangrijk dat iedereen nadenkt over eh, de vraag... wat kan ik zelf bijdragen eh, aan klimaat, aan een, aan een beter milieu... aan energiebesparing ook. Ja, en als je dan met een hybride rijdt, is dat ook op zichzelf een statement. En dat is ook van belang voor mijn werk. Ik hou me bezig met maatschappelijk verantwoord ondernemen. Ja, dan mag je ook verwachten dat je goed nadenkt over de auto die je rijdt. Maar als u echt een punt had willen maken... Dan hadden we nu natuurlijk in een Nissan Leaf of een andere volledig elektrische auto gezeten. Of niet? Nou, ik, ik heb ook een keertje in, uh, in zo'n soort auto uh, gezeten. Maar toen deed volgende zich voor. Dat was uh, begin februari. Ik was toen in België. Ik werd in die auto rondgereden. Maar het was erg koud in die auto. Ik zeg gewoon, kan de verwarming niet wat hoger? Nee, dat kan niet. Want als de actieradius komt in het gedrang. ja, dan zeg ik van, let wel even op het comfort bij een auto. Dus ik vind het heel goed dat er nu uh, elektrische auto's zijn... met range extender. Een auto die elektrisch aangedreven wordt... maar waar ook brandstof in zit. Ja, je hebt natuurlijk uh, elektrische auto's... die alleen worden aangedreven op accu's. Dat betekent als je dan of bij je werk of thuis, of Elders ga je hem opladen en als dan de accu's op zijn, dan kun je verder. Nou, nu is er nieuwe technologie, en dat zie je bij je toch een aantal auto's al op de markt... waarbij een kleinere motor is ingebracht die als nodig is de accu's weer gaan voeden. En dat betekent dat je door zo'n faciliteit, door zo'n instrument in de auto... een grotere afstand hebt waarmee je kunt rijden. Dat is een groot voordeel. U valt wel op hè, in het verkeer. Is dat niet vervelend? A, kijkers naar de auto. B, dan zien ze wie er achter het stuur zit. En hup, dan begint het gezwaai. Het gezwaai gebeurt heel vaak. Vaak zie je van de meerdere jongens die zitten dan in zo'n grote bestelbus. En dat komt heel vaak voor. En dan komen ze naast je rijden. En dan gaan de duimen omhoog als ze die auto leuk vinden. Nou, dat is altijd een ontzettend leuk contact. Oh, het gaat om de auto dan. Ja, maar ach, mensen herkennen je ook. Of dat ze zwaaien. Nou, het zijn vaak ook leuke ervaringen die je hebt. Is dit de jongensdroom? Want u bent autoliefhebber, autosportliefhebber. En volgens mij gaat dat al terug tot heel diep in de jeugd, hè? Ja, ik, toen ik 13, jaar of 13, 14 was, uh, vond ik auto's wel leuk. Ik ben heel goed, mijn oma, die gaf mij een keer een abonnement op een uh, autotijdschrift. ik vergeet het nooit. Ik ging naar Autosprints en uh, ben de kartingbaan in Westkapelle. Ik ging bij de dealers langs, ik vond het gewoon leuk. Vrijdagmiddag, als vrijdagmiddag school uh, uit was. We gingen toen ook al naar de autorij. Dus het is al een hele tijd uh, eigenlijk aan de gang, de belangstelling voor auto's. Toen ik ging studeren ja, toen was echt wel de focus op het studeren zelf. Toen werd er wel ietsje minder, maar dat is weer, uh, naar de hand uh, weer helemaal rechtgezet. Wat bent u eigenlijk voor rijder? Ik heb uit betrouwbare bron dat u heel snel kunt zijn. Maar dat gaan we natuurlijk niet doen op, de... <laughs> op het Prins Klausplein. Nee, dat is niet zo verstandig. Uh, ik hou wel van hard rijden, maar dan wel op de plekken waar dat door kan. Kijk, um, ik heb ook regelmatig op een circuit gezeten in, in Zandvoort, in Assen, maar ook in, in teststherapie van BMW en ook een circuit in, in, in Groot-Brittannië. Uh, dan kun je daar echt stevig doorrijden. En, maar dat is er ook voor bestemd. Uh, maar de openbare weg is daar niet voor bestemd. En dan moet je gewoon kunnen houden. Ik ben hem kwijt. Wat was het nou? 380 pk? Deze heeft 380 pk, 340 van de reguliere motor... en 40 van de, van de elektrisch aangedreven deel van de motor. Oeh, vervelend, hè? 80. <laughs> ja. Dat is een nage snelheid in deze auto. Maar hoe doet u dat? Cruise control? Ja, cruise control. Die gebruik ik vaak. En dan 5 kilometer erbij smokkelen, hè? Uh, Je kunt 2 kilometer erbij doen. En dat is dan ongeveer. En dan kijk het zijn bepaalde stukken waar je echt op moet letten. Ik zit ook regelmatig op de A2 tussen uh, Utrecht en uh, Amsterdam... Nou ja, dat is het hele stuk rondrijden, de, de, de, de trekcontrole. Nou, dan heb je als de auto's je proberen te passeren, dat duurt dan een kilometer of drie. Nou, zo bouw je wel een band op met mensen in dit verkeer. Het is wel slaapverwekkend, hè? Is dat niet het frustrerende van deze auto, dat er alles mee kan... en dat aan paardenkrachten geen gebrek is maar dat u eigenlijk naar Duitsland moet om er een beetje van te genieten. Ja, maar de vraag is, uh, wanneer geniet je van een auto? Uh, in deze auto geniet ik ervan als ik weet hoeveel ik emissieloos rijd. Dat, dat, ook dat is een uh, fun met autorijden, omdat het een hybride auto is. Plezier hebben in een auto is ook comfortabel rijden. Het is niet alleen snelheid. Ze zijn ergens halverwege net voorbij het Prins Klausplein. Onderweg van Rotterdam naar Amsterdam. En we volgen de reis van Balk en Dekker. Deze uitzending straks veel meer. En wat moet je aan als man naar de inhuldiging van koning Willem-Alexander? Voorkeur voor zaket. Dat straks, na half acht. Mijn naam is Barend van Kessel, bouwer in Geldermalsen. De Nederlandse economie krimpt. De helft van die krimp komt door de crisis in de bouw.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 De Verenigde Staten hebben gevechtsvliegtuigen naar Zuid-Korea gestuurd. Als machtsvertoon richting Noord-Korea. De VS hoopt zo te voorkomen dat het land Zuid-Korea opnieuw bedreigt. De steltvliegtuigen staan normaal gesproken in Japan. De spanning tussen de Koreas loopt de laatste tijd steeds verder op. Op een vakantiepark in Deurne in Brabant is een vrouw overvallen in haar vakantiehuisje. De vier overvallers ze, vielen haar chalet even voor middernacht binnen. En ze bedreigden haar met een mes... De vrouw werd ook geslagen, maar ze raakte niet gewond. Volgens de politie bestond de groep uit drie mannen en een vrouw. Ze zijn er vandoor gegaan met elektronica. En de politie in Parijs heeft een man opgepakt die probeerde een slagtand te stelen uit het Nationaal Historisch Museum. De man gebruikte een kettingzaag om de drie kilo zware tand los te krijgen van een olifantenskelet. Eenmaal buiten werd hij direct opgepakt door de politie. Olifant werd in 1668 cadeau gedaan aan Lodewijk XIV. Maar juist de slachtanden, die zijn niet meer origineel. Het zijn de hooppunten. Het weerbericht van Weerplaza.nl Vanochtend komt op diverse plaatsen nevel voor en lokaal kan het zelfs nog mistig zijn. In de loop van de ochtend zullen de nevel en mist verdwijnen en de rest van de dag is er geregeld zon. In de loop van de dag komt in het oosten wel wat meer bewolking opzetten, maar het blijft overal droog. De middagtemperatuur ligt tussen 4 en 7 graden. Verder staat er een matige en zeevrij krachtige wind uit het noordoosten, windkracht 3 tot 5. Komende nacht zijn er opnieuw brede opklaringen en het gaat licht vriezen. De minima komen uit tussen min 2 en min 4 graden. Ook morgen hebben we flink wat zon, blijft droog en de middagtemperatuur ligt rond een graad of 7. Vanaf woensdag komt er geleidelijk weer meer bewolking en op donderdag zou wat winterse neerslag kunnen vallen. De middagtemperatuur gaat geleidelijk aan weer wat omlaag... naar een graad of vijf. En daarmee blijft het flink koud voor de tijd van het jaar. Vooral op woensdag staat er bovendien ook nog een stevige wind... nog steeds uit oostelijke richtingen. Om de volgende boodschap duidelijk te maken... vragen wij je om de radio even uit te zetten. Zet hem maar uit. Doe maar. Je kan ook het volume uitdraaien...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 Nee, nou is het Radio 1-journaal. Meino Remmers die schuimt over een camping in Zeeland... en hij wil weten waarom mensen in deze kou kamperen. Dat hoort u allemaal zo. Eerst de voor- en de nadelen van schaligas. Want in een groeiend aantal Europese landen. Wordt het gezien als een nieuwe en een veelbelovende energiebron. In Nederland is men er nog huiverig over, maar in Spanje en in Engeland gaat men binnenkort proefboren. En Polen is in Europa het verst. Er zijn al tientallen proefboringen gedaan. Gaan we over praten met verslaggever Margriet Baransma hier in de studio. Margriet, want jij bent er geweest en... Die Polen. In Polen. Waarom is Polen eigenlijk zo ver bij het winnen van schaliegas? Dat heeft een paar redenen. Een hele belangrijke is dat de Polen heel graag onafhankelijk willen worden qua energie van het gehate Rusland, hè, de ja. vroegere onderdrukker. Dat is een belangrijke reden. Minstens zo belangrijk is dat Polen graag koploper wil zijn in Europa als het gaat om schaliegas. Want Noorwegen is voor de olie, dat wil Polen graag worden voor schaliegas. En dan moet je weten dat het in Polen um, ook, ook eigenlijk een stuk maatschappelijk makkelijker ligt dan in veel andere Europese landen. Milieubezwaren zijn er nauwelijks. Het milieubewustzijn is in die nieuwe economie van Polen sowieso erg laag. En ook proefboringen zie je heel veel op het ja, wat armere Poolse platteland. En daar zien mensen geld. Ze verpachten hun land aan die maatschappijen die proefboringen willen doen. En ze verwachten ook werk. Ik was inderdaad in Polen. Ik was op zo'n arm Pools plattelandgebied in het oosten, vlakbij de stad Lublin. En dan sprak ik onder de heer deze mevrouw. Het is je heel gaan als je niet mag, als je ja. To is niet je het noemt. dat machine is haast. Nee, want het is niet. Het is niet. Jij weet of het onbeleefd is om deze mevrouw te onderbreken. Ze zegt inderdaad: we verwachten werk. Milieubezwaren. Ach, weet u, misschien is het niet helemaal veilig. Er is wel een beetje zorg. Maar de technologie is zo ver gevorderd. Dat nee, daar verwachten we eigenlijk geen problemen. En dat geluid hoor je overal, van hoog tot laag in Polen, hier dus op het platteland. Ik sprak ook met adviseurs van de regering. Overal zeggen ze, schaliegas. dat is de energiebron van de toekomst. Politieke partijen in Polen zijn allemaal voor. En ik sprak ook met zo'n adviseur van de regering van Polen. Ja. En ik vroeg hem, ja, kunt u zich enigszins voorstellen... dat wij in Nederland toch wat huiverig zijn? En toen zei hij dat er zo'n bepaalde landen als zijn, waarin er een discussie wordt is de grootste producent van Nou ja, hij zegt jullie zijn eigenlijk hartstikke gek daar in Nederland. Dat jullie maar blijven discussiëren. Je bent de op één na grootste producent van gas in Europa. Naar schaliegas boren is hetzelfde als naar aardgas. Dus ga alsjeblieft aan de slag. En dat is Polen. Hoe zit het in de rest van Europa? Want we noemden al Spanje en Engeland. Ja, nou ja, kijk, nergens in, in Europa zijn we zover als in de Verenigde Staten, waar al volop wordt geboord. Waar overigens ook meer en meer de nadelen aan, aan de oppervlakte komen. He, toch inderdaad wel milieuproblemen, aardbevingtjes. Nou ja, Frankrijk heeft gezegd, we vinden het te gevaarlijk. President Hollande heeft zelfs gezegd, zolang ik president ben, geen schaliegas. Oostenrijk was bezig met proefboringen, kreeg te maken met een aardschok eh, en is toen gestopt. Nou ja, Engeland, ook daar deden zich na proefboringen aardschokken voor. Maar Engeland zegt toch, we gaan verder. En inderdaad, ja, Spanje kijkt heel erg naar de opbrengsten. De economie van Spanje is in grote problemen. Spanje denkt toch hier een deel van de... De oplossing te zien. En ja, dan is natuurlijk ook de vraag: uh, hoeveel van dat schaliegas ligt er nou onder Europese bodem? Nou ja, daarnaar is het enorm gissen. De Europese Commissie heeft vorig jaar een rapport uitgebracht en heeft gezegd uh, dat valt mee of tegen. Net hoe je er naar kijkt. Het, volgens de Europese Commissie zal het onze behoefte aan aardgas niet of nauwelijks. Nou, dan hoorden we net uh, die Poolse minister. Die, die zei van, nou, ik snap niet waarom jullie zo huiverig uh, doen. Waarom doen wij zo huiverig? Zijn wij bang in Nederland voor aardbevingen? Of is het iets anders? Nou, we zijn wel degelijk bang voor aardbevingen. We hebben daar uh, aardschokken, moet je eigenlijk over praten in Nederland. Hè? We hebben daar ja. natuurlijk ook ervaring mee in Groningen. Naar na de winning van, van aardgas. Kijk, in Nederland zit eigenlijk iedereen te wachten op een onderzoek. Al aangekondigd door uh, minister Verhagen. Toen nog van Economische Zaken. Uh, de uitkomsten van dat onderzoek worden verwacht in, in juli. Maar zoals dat gaat met dat soort onderzoeken, er lekt voortdurend toch wel iets uit. En er is nu eigenlijk al wel kritiek op. Uh, het zou toch te veel sturen op een positieve uitkomst, op proefboringen dus in Nederland. Dat is onder meer de kritiek van Milieudefensie. Milieudefensie begeleidt dat onderzoek op verzoek van, uh, van, van het ministerie. En ja, Milieudefensie zegt, je zou er toch meer tijd voor uit moeten trekken, want het gaat te veel de positieve kant op. We zijn erg bezorgd omdat we zien dat het onderzoek te veel een bepaalde richting in wordt gestuurd. Namelijk de richting van we gaan boren. En daarbij zien we dat de partijen die het onderzoek uitvoeren. dat twee van de drie daarvan. dat die zelf belangen hebben bij boren. Die onderzoeksbureaus kunnen dus ook niet objectief kijken naar de risico's, wat ons betreft. Het onderzoek blijft een onderzoek waarbij de onderzoekers en vooral ook het ministerie van Economische Zaken oogkleppen op hebben. En eigenlijk ook dollartekens in hun ogen. Er wordt vooral gekeken naar de mogelijkheid van financieel gewin. En er wordt te weinig gekeken naar de risico's voor mens en milieu. Nou, het was Geert Ritsema van Milieudefensie. En ja, hij valt precies de bezwaren in Nederland tegen. Of samen, hè. dus ja. inderdaad milieubezwaren en, en, en aanschokken. Hij zegt twee van de drie bureaus hebben het belang daarbij. Waar heeft hij het dan over? Nou, hij heeft het over de onderzoeksbureaus... die dat onderzoek op, feitelijk verrichten op verzoek van het ministerie. Hij gaat er dus vanuit dat dat bureaus zijn... die ja, uiteindelijk profijt kunnen hebben van die, die schaliegaswinning. Of dat zo is. Kijk, ook Milieudefensie is natuurlijk een gekleurde partij... Ja, nee, want die sturen op een andere uitkomst. Dus de vraag is, van, is er überhaupt dan onafhankelijk onderzoek mogelijk? Ja, dat is in, in dit soort kwesties natuurlijk enorm de vraag. Als je gaat kijken, ook natuurlijk in de, in de gebieden waar in Nederland mogelijk sprake zou zijn van proefboringen. Dan, moet je, dan, dan kom je in Brabant terecht, in Bokstel en in de Noordoostpolder. Ja, mensen daar zijn tegen, vooral ook uit onwetendheid. Omdat er nog zo verschrikkelijk veel onduidelijkheid is over dat schaliegas en de na. Delen van de winning. Maar ja, ook daar in die gebieden hoor je wel van ja, jongens, we zien wat er in Groningen gebeurt. Hier qua schaligas moet je nog veel dieper boren. Dus ja, we zijn toch wel bang voor de gevolgen daarvan. Wanneer moet dat onderzoek klaar zijn? Oftewel, wanneer is de duidelijkheid? Dat onderzoek moet in juli klaar zijn. Maar als je de partijen spreekt die erbij betrokken zijn, zou het wel eens najaar kunnen worden. Dankjewel, Margriet. Margriet Brandma was. En vanavond is die reportage die ze heeft gemaakt in Polen te zien op de televisie. Kijk naar het 8 uur zou ik zeggen. Tweede Kamerleden zijn deze dagen druk bezig met de kledingvoorschriften. Die gelden bij de inhuldiging van koning Willem-Alexander op 30 april. Advies is voor heren een jacket of een donkerpak. En voor de dames een middagtoilet. Maar deze omschrijving die zorgt voor onzekerheid bij de Kamerleden. Hoe heurt het nu eigenlijk? Bij de VVD-fractie hebben ze er zelfs een uur over vergaderd. Bij het CDA iets korter wat ze dragen in de Nieuwe Kerk. We hebben de Kamerleden laten weten... dat de kledingkeuze uh, wat ons betreft... Uh, jacket of donkerpak is. Dan heb ik het over de heer uiteraard. Uh, voorkeur voor jacket. En voor de dames hoort daar een middagjapon bij. En de dames weten dat uh, middagjapon... iets is met niet meer het lang dus... maar gewoon uh, normaal kort uh, en ook weer niet te kort. Uh, dat, komt al, uh, dat komt al goed. Zoals Fred de Graaf, de eerste Kamervoorzitter... het omschrijft, lijkt het zo eenvoudig. Maar veel Kamerleden stoppen toch met de vraag of ze bij het jacket een zwart of een grijs vest moeten dragen. En met dit probleem kunnen ze terecht bij de VVD'er Art van de Steur. Hij is een kenner op kledinggebied. Gelukkig heb ik uh, dit boekje, wat mijn vader uh, ooit geschreven heeft in 1989... toen wij ons familiebedrijf in Haarlem nog hadden... Uh, een kleermakerij. En uh, daar staat alles in. En uh, ik heb wel een aantal mensen kunnen helpen met wat, uh, wat uh, duiding over wat verstandig is en wat uh, minder verstandig ja, is. wat voor vragen krijgt u dan? Nou, het begint natuurlijk mee dat de keuze was, de principiële keuze was: gaan we in jacket of gaan we in donker pak? En in onze fractie waren we uh, er heel snel uit. Dat we gewoon vonden dat we de traditie in ere moesten houden. En dat dit zo bijzonder is, dat het dan ook passend is om in jacket te gaan. Ja, maar dan nog heel veel vervolgvragen. Nou ja, toen is het wel de vraag van: nou, maar wat doen we dan? En doen we dan een grijze of een zwart vest. Daar hebben we het langst over gesproken. Ja, is het, um, het is het grijze vest geworden. Uh, terwijl uh, ook in dit boek staat dat, uh, dat bij plechtige gelegenheden... eigenlijk het zwart vest, uh, hoort. En als je kijkt op de foto's van 1980... dan zie je ook dat bijna iedereen in, uh, in een zwart vest was. Maar er waren al enkele grijze te zien. Dat is het mooie van, uh, van de etiketten is dat die regels die zijn, uh, veranderlijk zijn. Die uh, ontwikkelen zich... En eh, je kunt eigenlijk steeds meer zien dat eh, het Zwarte Vest wordt geassocieerd met begrafenissen... en het Grijze Vest met feestelijkheden en met plechtigheden met de huwelijken. Dus om die reden hebben wij gezegd, nou dan kun je het prima om gewoon de lijn te volgen zoals die er nu is... en dan te kiezen voor het Grijze Vest. Het heeft een uurtje gekost, maar bij de VVD zijn ze eruit. En ook de heren van het CDA, D66 en de SGP sluiten zich hierbij aan. Bij de Partij van de Arbeid is het een vrije kwestie, een donker pak of een jaquet. Maar ja, dan dringt de volgende vraag zich op. Wat voor das draag je bij een jacket? Dat, uh, officieel, helemaal officieel, hoort het jacket met een plastron. Nou, dat is een voorwerp waarvan helemaal niemand meer weet dat het bestaat. Of ooit bestaan heeft. Dat is een soort, uh, eigen soort sjaal. Maar uh, zelfs uh, mijn vader schrijft daarover dat het gewoon een das moet zijn. Dus een, uh, een, een grijs, zilvergrijs, grijs, zilverkleurige das. Met uh, vooral niet al te veel frivoliteiten. Maar uh, ik zou me zomaar kunnen voorstellen dat er ook veel mensen zijn die bijvoorbeeld kiezen voor koningsblauw. Uh, wat natuurlijk ook de kleur is van het Huis van Oranje. Dus het zou me niet verbazen als er mensen zijn die daar juist daar... hun eigen identiteit en hun eigen fantasie uh, in laten spelen. En dan de dames in de Tweede Kamer. Ook zij kunnen voor advies terecht bij collega-kamerlid van de Steur. Het voorschrift is uh, middagtoilet. Uh, als je de omschrijving volgt, uh, iets wat, wat hooggesloten is... Uh, dus geen bipodécolitees, uh, de, de armen uh, bedekt... en uh, een rok uh, die tot aan uh, de knie is... Ja, dan zou je, ook, zou je kunnen zeggen: hé, hey, dat, dat lijkt wel op een schort. Maar dat is het natuurlijk niet. Het is echt een, een, een jurk. Het mag een chique jurk zijn. Ik denk dat er heel wat mensen nu nog in paniek uh, door de winkels rennen. op zoek naar, dit, uh, de beschrijving van, naar iets wat aan deze beschrijving voldoet. Van paniek willen de dames, Tweede Kamerleden, niks weten. Maar het houdt ze wel bezig. Mona Keizer. Niet helemaal het gewone mantelpakje. Het mag wel iets feestelijk zijn. Maar voor mij is dat wel glashelder eigenlijk. Ja, als u leest middagtoilet, dan weet u wat u moet doen. Ja. Ja, wat ik veel belangrijker vond, moest het nou met of zonder hoed. Het mag zonder. Ja, dat was goed nieuws voor ja. mij. Mevrouw Agema, uh, weet u nu nou precies hoe het hoort? Nou ja, na nou wat gegoogeld kom je daar wel uit, ja. ja. Wat wordt het? Een, een mantelpakje of een, uh, een middagjurk tot op de knie. Hmm. Schouders bedekt, hals bedekt. Uh, ja. En ja, dan moet je nog er nog wat leuks van zien te maken. Mevrouw Leijten. <laughs> ik zal uh, mij netjes kleden. Ik vind dat dat bij een feestelijke gebeurtenis hoort. Ik vind het erg jammer als, er, als we niet de diversiteit ook kunnen laten zien zoals we allemaal zijn. Ik vind, laat mensen ook een beetje zijn zoals ze zijn. Zijn er toch nog vragen, dan kunnen de Kamerleden altijd terecht bij collega Van der Steur. Want ook voor de avondfestiviteiten is er een speciale dresscode. Het wordt dus een heel gesjouw, die 30 e april. Zij weet ook hoe het heurt, onze verslaggever Margreet Boer. In Engeland zijn veel problemen door de kou. In sommige plaatsen moet het huisraad worden verstopt. Daarover straks meer. Het NOS Radio 1-journaal. Elke dag het nieuws uit binnen- en buitenland. En het nieuws komt onder andere van de familie van Iersel. De ringverwarming staat op 10. maar ze houden elkaar warm. En Mino Remmers, onze verslaggever, is aan de koffie. Mino, moet je dat zelf opgieten met zo'n filtertje wat alle kanten op gaat? Of? Niks nee, nee. nee, gewoon allemaal modern koffieapparaten. Oh. Het is van alle gemakken voorzien. De schotelantenne staat voor op het juiste punt gericht... zodat uh, meneer en mevrouw alle zenders kunnen ontvangen. En vandaag moesten ze een beetje vroeger op... omdat er een of ander nieuwsgierig brutaal verslaggevertje kwam. Hè? Nee, ja. nee, dat valt wel mee. Zeg, jullie zijn vroeger toch altijd rondgetrokken... vertelden jullie net met de, met de caravan, hè? Buitenland, Frankrijk, Italië? Spanje zijn we geweest, ja. Maar uh, ja, omdat uh, ja, de economie gaat wat achteruit. We zijn allebei gepensioneerd, dus... We hebben wat minder ruimte om uh, besteding. Uh, en uh, daarom hebben we gekozen om hier te gaan staan en niet meer rond te gaan rijden. Mm. Aan één plaats. Dan bespaar uh, ja. je die kosten uit. Hè. Ja, dat is waar. het is misschien ook wel een beetje vermoeiend om met zo'n grote caravan rond te rijden. De bus ervoor. Ja, dat is zeker. We hebben een ja. soort bestelbusje, hè? Ja, een Toyota a Mag Oh, mag niet, hè? Ja, klaar nee. Wel, hè. Ja, ja. ja. ja. Nee, maar, nee, maar ja, dat is ook een heel uh, gedoe. Je moet, uh, met een grote combinatie moet je dan op de caravan en uh, op de camping uh, terecht. En dat ja. valt niet mee. Ja, en dus, maar dat vindt Franke ook wel fijn, op een mooie plek. Op de Haringvreter, zo heet het veldje. Niemand weet waarom, maar... Ja. Nou, in eerste instantie vond ik het helemaal niet fijn. Want ik, ik had het heel erg naar mijn zin op de boshand. Maar die honden begonnen maar zo ook van zichzelf heel erg te storen. En dus hebben jullie hier nu een mooie plek... waardoor je ook een beetje zo de camping over kunt kijken? Ja, wij zitten hier geweldig. Kunnen ja, we zitten vlakbij het nieuwe toiletgebouw. Dat is ook heel fijn. Zeker als je weer ouder wordt. Ja. Maar het is gewoon... Ja, die is, de plek is gewoon heel fijn. We uh... zitten op RCN Camping De Schotsman. Dat is aan het Veerse Meer. Uh... Ja, it, it, it, dit zijn de echte seizoensmensen, hè? Dit zijn de echte seizoensmensen, ja. Ho hoeveel, hoe, hoe druk is het nu? Want jullie hebben hoeveel plaatsen? We hebben 700 uh, kampeerplaatsen en uh, uh, ongeveer 60 accommodaties. Dus huisjes, chalets, uh, staakkaravans, ter verhuur. En ik denk dat er nu zo'n 500, 600 mensen op het terrein zijn. En Wat... In... Ja? ja, en in het hoogseizoen loopt dat op tot drie à vierduizend. Ja, dan dan is het volle bak natuurlijk. Ja. ja, dan is het volle bak. Dan zie je s ochtends geen reeën meer. Nee, dan zie je geen reeën meer, maar wel mensen. Ja. Wat gaan jullie vandaag doen? We gaan uh, straks naar... Klokjes. Hey. Klokjes? Ja? Wat? Klokjes. Dan gaan we een brunch hebben daar met, met de, de kinderen. De ah, de paasbrunch. Nou, en dan gaan wij weer de en uit. Gaan we zeven richting de kampwinkel. De kampwinkel. Is die al open dan? Dat <tot> weet ik ook niet of hij al op is. Dat ga jij zo ontdekken, ja. Mino Remmers, daar zo in Zeeland. Het is tijd hier zo op Radio 1, op bijna 10 minuten voor 8, op Tweede Paasdag, voor Fool for You, Christy. <middels> oh,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 het weer. Dat is dat spotje eigenlijk van RTL vorig jaar, wat ze heeft ingezongen. Crystal. Ze komt uit Zandpoort Noord. Fool for you. Goed, we hebben een half uur geleden gesproken met Wouter Meijer over het weer in Duitsland. Om het een beetje in evenwicht te houden, gaan we nu praten over het weer. Aan de andere kant van het kanaal doen we met Anne Zane in Londen. Anne, we hadden sneeuw in Berlijn. Wat is het weerbericht uit Londen? Ja, op dit moment ziet het er een stuk beter uit dan afgelopen week. Uh, het is wel rond het vriespunt overal in Groot-Brittannië. En volgens meteorologen is dit zelfs het koudste paasweekend van de afgelopen 50 jaar. Uh, maar de grootste problemen met het weer, die deden zich dus afgelopen week voor. Uh, vooral in het noorden van Groot-Brittannië. In Wales, Schotland en Noord-Ierland. Daar hadden uh, veel mensen last van hevige sneeuwval. Uh, in een paar dagen tijd viel er op veel plaatsen een sneeuwlaag van wel zo'n 3 uh, meter dik. Uh, en het het probleem was dat die sneeuw zich als een ijslaag om elektriciteitskabels hechtte. En dat werd zo zwaar dat kabels het begraven of soms zelfs hele elektriciteitsmasten omvielen. En het resultaat was dat duizenden mensen bijna een week lang zonder stroom kwamen te zitten. En op het hoogtepunt zaten er zo'n 20.000 huishoudens zonder elektriciteit. En dat dus in die ijzige condities. Uh, zo ook een stel uit noord Wales. Zij raakten met een baby ingesneeuwd in hun huis. En om warm te blijven zijn ze toen maar oude meubels gaan verbranden... In een lokaal radio station, die pikte dat op. Good morning, how are you doing? How much furniture have you got left, first of all? Oh, We got plenty left. It, it, was, it was old furniture, it was. Right, things must have got pretty bad then. How long had you been cut off for? Um, about three or four days. We had no power for, no electric for about 24 hours. When you made the decision that that it was the furniture for the fire, I mean, what was going through? That was it scary? Did you manage to to like have a little chuckle time. at what was going on, or? you just get on with it to be honest you know, if you need so if it's if it's, it's not being used really it's old furniture ja, gelukkig hadden ze nog uh, genoeg meubels over, vertelt deze man uit Wales. Uh, hij en zijn gezin uh, zaten in totaal drie à vier dagen zonder elektriciteit. En besloten uh, toen dus maar uh, meubels te verbranden. En die zijn broer toch niet wilde hebben. <laughs> en uh, zoals je hoorde, blijft uh, die er nogal rustig onder. Ja, hij blijft er nogal opgewekt onder. Dat is het menselijke probleem. En dan nou waren er ook grote problemen met een aantal schapen, begrijp ik. Ja, dat klopt. De, Degenen die op lange termijn natuurlijk het meeste last zullen hebben van dat winterse weer, dat zijn de boeren. In het noorden van Groot-Brittannië vooral veehouders. Uh, op dit moment worden er nog duizenden schapen vermist. Misschien heb je de beelden eerder deze week op uh, televisie ja. wel gezien. Schapen die alleen nog met hun kop boven de sneeuw uitkwamen. Helemaal ingesneeuwd waren ze. Uh, veel boeren hebben zoveel mogelijk beesten proberen te redden. Ze gingen erop uit om uh, uh, vee uit te graven en onder de sneeuw vandaan te trekken. Maar ze konden natuurlijk lang niet allemaal gered worden. En het aantal dode schapen wordt nu geschat op 10.000. Dat zijn er een heleboel. En vooral tijdens uh, het lammetjesseizoen. Uh, en Maart is wachten op de dooi uh, voordat de daadwerkelijke schade opgemaakt kan worden. Goed, Er is ook hoop nog in de toekomst voor de schapen. Sterkte de komende dagen nog met de laatste loodjes van de winter. Het NOS Radio N-journaal overzicht. Hier is de Hark. De Volkskrant meldt dat het iets beter gaat met Nelson Mandela. De bijbehorende foto's zien we een aantal Zuid-Afrikanen bidden in Regina Mundi Catholic Church in Soweto, Johannesburg. President Zuma riep de hele wereld op om te bidden voor het herstel van Mandela. En dat weten we allemaal omdat er geen papierenkranten vandaag zijn, maar wel nieuws via de digitale versies. In diezelfde Volkskrant een foto van twee enorme passagiersvliegtuigen van de luchtvaartmaatschappijen Qantas en Emir Emirates. Ze vliegen op slechts 450 meter uh, van elkaar. Vleugel aan vleugel boven de Australische stad Sydney. Met de twee nieuwe Airbus A380's wordt de kerstverse samenwerking tussen de twee maatschappijen gevierd. Het is de eerste keer dat twee van zulke superjumbo's een formatievlucht maken. NAC schrijft over Afrika. In dit geval aandacht voor de presentatie van de interimregering van de rebellen van de Centraal Afrikaanse Republiek. Op de foto een triomfantelijk juichende Michio Jodia, de leider van het rebellencollectief Seleka. Seleka benoemde zichzelf tot president en minister van Defensie, maar deze nieuwe regering wordt door niemand erkend. De rebellen grepen vorige week de macht in het land. En we zien 16 foto's van een flinke fik. Het blijkt de verschillende paasvuren te zijn die traditioneel afgelopen nacht zijn aangestoken. Vanwege de droogte waren er wel wat minder dan andere jaren. In Espelo moest hij zelf in afgeslankte vorm doorgaan, zelfs in afgeslankte vorm doorgaan. Vorig jaar werd ze daar nog een wereldpoging gedaan... voor het grootste paasvuur. En Trouw heeft een gesprek met fractievoorzitter Arie Slop van de ChristenUnie. is niet zo blij dat het sociaal akkoord op zich laat wachten. Omdat iedereen op elkaar wacht en niets gebeurt... terwijl er steeds meer mensen hun baan kwijtraken. En dat vindt hij een zorgelijke ontwikkeling. Kan best sneller. Slop vergelijkt het met de situatie in 2009... toen de ChristenUnie samen met CDA en Partij van de Arbeid... in het Katshuis zaten... Om een Crisispakket te maken. Volgens Slop hadden ze toen continu overleg met de toenmalige fnv voorzitter Jongerius en VNO-NVV-voorzitter Vintjes. Op het laatst werd het in elkaar geschoven. Toen kwamen ze langs al dus Slop. De generatiekloof tussen jong en oud. Rijk versus arm. Het verschil tussen Noord- en Zuid-Europa.